1 uur. Het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, weer rellen op Tahrirplein in Cairo. Vliegverkeer heeft last van de dichte mist en Turkse bus aangevallen in Syrië. Dichte mist dus. Alleen in Limburg en langs de oostgrens van het land kan de zon doorbreken. 3 tot 5 graden is het in bewolkte gebieden. Daar waar de zon goed doorkomt kan het 11 graden worden. Vanavond en vannacht blijft het mistig met minima rond het Vriespunt en ook morgen hardnekkige mist. Dag 3 in Cairo van Relle op en rond het Tahrirplein. De afgelopen dagen zijn bij ongeregeldheden 20 doden gevallen, honderden mensen zijn er gewond geraakt, zegt het Egyptische ministerie van Volksgezondheid. Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige van instituut Klingendaal in uh, Cairo op dit moment. Meneer Hendricks, uh, ja, die cijfers die komen van het ministerie van Volksgezondheid. Hoe betrouwbaar is dat? Nou ja, het geeft aan. In ieder geval, dat is uh, waar iedereen het over eens is. Dat is een minimum. Uh, andere bronnen maken met inmiddels 22 doden. Maar als je bedenkt, 22 doden alleen gisteren en vandaag. Uh, en niet meegerekend uh, in twee of drie eerder van, van vrijdag. Wat is begonnen als een, een vreedzame demonstratie van de demonstranten. Ja, dat is natuurlijk een hele zware balans. En dat is ook wat de woede van de demonstranten. Die op dit moment overigens heel gering zijn in getallen, Dus Die op dit moment heel rustig. Eh, behalve in de straat waar het ministerie van Zaken is gevestigd. En daar zijn nog eh, eh, ja, schuitselingen. Waarbij met eh, rubberkogels wordt geschoten, zegt de politie. Maar die kunnen van dichtbij ook. Tot doden leiden, zoals we weten. En er komen wat traangasgolven uh, vandaan. En uh, van tijd tot tijd horen we de sirenes van uh, de zieke auto's die gewonden afvoeren. Maar voor de rest op het, op het plein zelf is het eigenlijk uh, uh, surrealistisch rustig op dit moment. En hoe was dat vanochtend, een paar uur geleden? Nou, toen was het eigenlijk ook. Uh, in het begin van de ochtend misschien uh, wat, wat meer geweest. Maar ik ben hier nu ongeveer een uur. En uh, nu zijn er niet veel uh, mensen. Uh, uh, alles weg. op dit grote plein heb je gauw duizend mensen... maar meer zullen er niet zijn en misschien zelfs iets minder. Betekent dat het mensen niet meer durven te demonstreren daar? Uh, nee, dat denk ik niet. Maar het is bij de afgelopen dagen opgevallen dat het heel snel zelf als de mensen het gevoel hebben van dat hun plein... Uh, hun wordt afgenomen door het leger of de politie. En je uh, moet ook aan, de, aan denken, het is natuurlijk gewoon ook een werkdag... en niet iedereen gaat hier zitten... De ervaring leert meestal door aan het eind van de middag en in de winter is dat wat later uh, dan in de zomer uh, Dan komen de mensen weer uh, kijken en als er echt gevaar dreigt, dan, is het ervaring, dan kan het in no time weer heel erg druk worden te krijgen. Een gespannen surrealistische sfeer zegt u. Uh, de, de autoriteiten willen nog steeds volgende week maandag verkiezingen. Kan dat eigenlijk wel? Uh, nou ja, uh, als het uh, rustig, uh, zo rustig blijft zoals het nu is met hier en daar wat... Uh, Stel een schermutseling bij het ministerie, ja je wel. Maar als we ons lusten aanhouden en uh, ook in andere steden, en dat uh, heeft het de afgelopen dagen ook uh, zijn er heel veel demonstraties uh, geweest. Ja, dan zal het toch niet meevallen. De, de, de, de opperste militaire raad en de regering zeggen wij zullen er alles aan doen om die verkiezingen op de afgesproken dag volgende week maandag, de eerste ronde, te laten doorgaan. Uh, de partijen willen dat ook, want die willen niet een uh, voorwend... Hun... Weten stoppen, maar we zullen moeten afwachten of de ontwikkeling van de komende dagen dat mogelijk maakt. Bertus Hendricks, meer deskundige van Instituut Klingendaal in Cairo. dank u wel. Dankzij uh, de mist is het rustig in het luchtruim. Maastricht Airport heeft geen last van de mist. En zojuist is ook vanaf Eindhoven Airport weer een vliegtuig vertrokken. Bij de andere luchthavens zijn de problemen nog altijd groot, zegt Marjolein Wensink van de luchtverkeersleiding. We zijn vluchten geannuleerd. En dat gaat hier met name om vluchten naar en van Europese bestemmingen. En het verkeer dat uh, wel doorgang vindt, want dat is toch wel het overgrote deel. Dat heeft te maken met uh, vertragingen die soms kunnen oplopen tot een uh, uur of twee. Betekent dat er uh, geland en gestart wordt als er vluchten vertrekken of landen uh, op de computer? Want de piloten zien natuurlijk helemaal niks door die mist. Uh, het gebruik van de instrumenten in de cockpit van de uh, vliegtuigen... dat gebeurt altijd, goed of slecht zicht. Maar het is eigenlijk net als op de weg. Op het moment dat het zicht slechter wordt... is de onderlinge afstand tussen de startende en landende vliegtuigen groter. En op die manier waarborg je de veiligheid. Want veiligheid staat voorop. En inderdaad, als je het op de grond en in de directe omgeving van de luchthaven... niet goed kunt zien... vliegtuigen kunnen elkaar met dit slechte zicht onderling niet goed zien en de verkeersleiders vanuit de toren dus ook minder... dan hou je veel grotere onderlinge afstanden tussen de vliegtuigen aan. En ja. dat veroorzaakt ook de vertraging. Dan gaat het allemaal wat langer duren voor ze allemaal binnen zijn... dan wel vertrokken zijn. Dat blijft zo de hele dag, hè, denk ik, het weerbericht horende. Um, u had het al uh, over uh, morgen. Wij kijken niet zo ver vooruit. Maar we gaan ervan uit dat in ieder geval tot het einde van de middag... dit slechte zicht het luchtverkeerpartner blijft spelen. Marjolein Wensink van de luchtverkeersleiding. Hongarije heeft de Europese Commissie formeel om bijstand gevraagd. De Commissie heeft een brief gekregen waarin het land een aanvraag doet voor mogelijke financiële steun. Zo'n aanvraag is ook naar het IMF gestuurd. Volgens de autoriteiten in Budapest is die eventuele steun een voorzorgsmaatregel. Er wordt ook geen bedrag genoemd in de brief. Hongarije heeft een hoge staatsschuld en de Hongaarse munt staat zwak. Verschillende kredietbeoordelaars dreigen de waardering voor Hongarije te verlagen. In Cambodja is het proces begonnen tegen drie hoogbejaarde verdachten... die in de jaren 70 een leidende rol speelden bij de misdaden van de Rode Kmer. De drie worden verantwoordelijk gehouden voor de dood... van tussen de 1,7 en 2 miljoen Cambodjanen. Correspondent Michel Maas was bij de opening van het proces. open de substantive hearing on case file 002 relating to three following accused en daarmee begint het tribunaal volgens Lars Olsen de woordvoerder van het tribunaal is dit het moment waarop miljoenen Cambodjanen 30 jaar lang hebben gewacht This is basically the trial that uh, most Cambodians have been waiting for more than 30 years. This is the moment I guess, where the, the survivors have been waiting for and they hope to get some answers as to how could this happen and why did it happen. De officier van justitie vat het mooi samen. Geen enkel tribunaal kan ooit recht doen aan de gruwelijkheden... aan de immense misdaden die hier in Cambodja in de jaren 70 zijn begaan. Crimes against humanity, specifiek murder, deportation, torture... 1,7 tot 2,2 miljoen mensen zijn toen vermoord. De eindverantwoordelijken, dat zijn de mensen die hier nu terecht staan. Michel Maas in Cambodja. Deze week formuleren de officieren hun aanklachten en vervolgens de advocaten hun verdediging. Op 5 december beginnen dan de verhoren van de verdachten en de getuigen. Dit is het nos Het dooralt Meegens. In het noorden van Syrië is een bus met Turkse pelgrims onder vuur genomen. Bij de aanval raakten de chauffeur en één pelgrim gewond, melden Turkse media. De bus maakte deel uit van een convoy dat op pelgrimstocht was geweest naar Mekka in Saudi-Arabië. Vlak voor de Turkse grens werd de bus beschoten. Sommige passagiers zeggen dat de aanval werd uitgevoerd door Syrische militairen. Turkije en Syrië staan op gespannen voet met elkaar. Turkije heeft scherpe kritiek op de bloedige manier waarop de Syrische president Assad de protesten tegen zijn bewind neerslaat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara herhaalde nog eens de waarschuwing dat Turken weg moeten blijven uit Syrië. De politie heeft een inval gedaan bij een autobedrijf in Tilburg. Het openbaar ministerie denkt dat het bedrijf een dekmantel is voor de georganiseerde misdaad. Auto's zijn in beslag genomen en het pand wordt doorzocht. Ook de belastingdienst is betrokken bij de actie in Tilburg. Het autobedrijf handelt vooral in duurdere occasions. Meer details over de inval in Tilburg zijn er nog niet. Het OM komt vanmiddag met meer informatie. De financiële markten zijn de nieuwe handelsweek met flinke verliezen begonnen. Op dit moment staan de belangrijkste Europese beurzen op verliezen van meer dan 2 Beleggers maken zich zorgen over de slepende schuldencrisis in Europa. Economieredacteur André Wijnema. Europa top met schuld, blijft toppen met schuld. En nu komt ook de Verenigde Staten weer om de hoek kijken. Die topt ook al langer met schuld. En daar blijkt nu dat de commissie die allerlei maatregelen moest gaan verzinnen... om de schuldenberg terug te dringen en de begrotingstekorten van de Amerikanen terug te halen... dat het niet allemaal gelukt is. En dat geeft nieuwe zorgen dus ook voor niet alleen maar beleggers aan deze kant van de Oceaan... maar ook aan de andere kant. Kredietbeoordelaar Moeris heeft Frankrijk opnieuw gewaarschuwd. Door de stijgende rente op staatsleningen en de zwakke economische groei... kan de kredietwaardigheid van Frankrijk in gevaar komen. Om de huidige economische topstatus te behouden... heeft Parijs al een nieuwe bezuinigingsronde aangekondigd. Duitsland ziet af van het heffen van belasting... op het oorlogspensioen van ex-dwangarbeiders. Staatssecretaris Wekers over de naheffing. Het is uh, uitermate pijnlijk wanneer je een uh, uitkering krijgt wegens dwangarbeid. om dan vervolgens uh, uh, vele jaren later een brief van de Duitse fiscus uh, op de deurmat te ontvangen. dat er over afgerekend moet worden. Vorig jaar besloot de Bondsdag dat er belasting moest worden betaald. over het pensioen dat mensen hebben gekregen. die in Nazi-Duitsland te werk zijn gesteld. Afgelopen tijd kregen de ex-dwangarbeiders die na-heffing... en die kon oplopen tot honderden euro's. en dat leidde tot geschokte reacties. in onder meer de Tweede Kamer. Maar na wekers bij de Duitse regering protesteerden tegen de naheffing. Er komt een speciale bobcampagne gericht op sportkantines. In vijf provincies wordt vanaf februari geprobeerd... het aantal mensen dat met drank op achter het stuur kruipt terug te dringen. En de campagne is gericht op iedereen die wegrijdt bij een sportkantine, zegt de KVB. Het gaat om sporters, om toeschouwers, om uh, ouders uh, van jeugd. Eigenlijk iedereen die een kantine bezoekt uh, in het weekend. En door de week ook eh, na training. Uit onderzoek blijkt dat bijna 10% van de mensen die bij een sportkantine wegrijden te veel heeft gedronken. Tijdens de campagne zijn er bij sportcomplexen onder meer extra politiecontroles. Sport. De 24-jarige honkbal international Gregory Halman is vanmorgen bij een steekpartij om het leven gekomen. Zijn jongere broer is aangehouden en wordt verhoord door de Rotterdamse politie. Halman stond sinds 2004 onder contract bij Seattle Mariners dat in de Major League speelt. Door zijn optreden in de Amerikaanse profcompetitie... maakte hij geen deel uit van het Nederlandse team... dat onlangs wereldkampioen werd. Het gisteren gestaakte duel tussen Excelsior en AZ... wordt uitgespeeld op woensdag 7 december. De wedstrijd werd in de rust stilgelegd... wegens de zeer dichte mist. De aanklager van de KNVB heeft bepaald... dat de thuisspelende club geen schuld heeft aan de staking... en daardoor wordt de wedstrijd hervat vanaf de 46e minuut. De Duitse scheidsrechter Baba Kravati heeft het ziekenhuis van Keulen verlaten. De 41-jarige arbiter probeerde zaterdag... een paar uur voor hij de competitiewedstrijd tussen FC Köln en Mainz zou fluiten... een einde aan zijn leven te maken. De Duitse voetbalbond besloot daarop het duel af te gelasten. En schaatser Enrico Fabris stopt per direct als schaatser. De tweevoudige Olympische kampioen heeft geen motivatie meer om verder te gaan. 2006 veroverde hij als eerste Italiaan in de geschiedenis de Europese allround-titel... Was vooral sterk op de 1500 meter. Dan hebben we verkeersinformatie bij de AWB, Jolanda van der Velde. Goedemiddag. Goedemiddag, Dorot. We hadden vanochtend een aanrijding opgevend op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tijdlang is de weg helemaal dicht geweest. Hij is net weer vrijgegeven. Dus Malden en wiegen nog wel 7 kilometer file. Dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. In Cairo zijn voor de derde dag op rij ongeregeldheden op het Tagierplein. Vliegverkeer heeft veel last van de dichte mist. En in het noorden van Syrië is een bus met Turkse pelgrims onder vuur genomen. Bijna 13 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NCAV's lunch. Sokken, badschuim, chocola... Geef eens iets origineels cadeau deze feestdagen. Met 4 verras je vrienden en familie. Een proefabonnement van 12 weken kost maar 15 euro. Ga naar www.elsevier.nl slash cadeau. De motivatie van mijn is voor mij nummer 1. Pas als dat waar je in goed zit, kun je extern presteren. Dat geldt niet alleen in de sport. Ook bij bedrijven kan een hoop winstbehaal worden... door eerst naar binnen te kijken en daarna pas naar buiten. Ik ben Max Galdas, hockeycoach.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 Goedemiddag allemaal, we hebben allemaal nog wel die rellen in Londen en andere Engelse steden op het netvlies. Dat was allemaal deze zomer. Nu hoor of zie je er eigenlijk niks meer over. Tot zometeen dan, want dan ga ik erover praten met de oud-correspondent Hieke Jippes. In het radiodagboek deze week theatermaker Casper van Koten. Vanavond presenteert hij zijn eerste boek. En volgende week gaat zijn nieuwe programma in première. En daarin gaat hij ook dansen, als hij zijn lessen tenminste goed leert. 5, 6, 7, 8 en val, val, jam, pom, pom, pom, pa, echt, wacht. En dan standpunt NL, dat is er na half twee. De stelling is kort en krachtig. Greenpeace is te radicaal. Als het aan de PVV ligt, is er geen plek meer voor Greenpeace in ons land. De milieuorganisaties namelijk aan het radicaliseren, vinden ze daar. En Greenpeace gaat het imago voor Nederland, vindt de PVV. Kritiek op deze milieuorganisaties wol aan na een protest tegen een kernafvaltransport vorige maand. Ook in het schandaal rond het gidschip Probo Koala kwam Greenpeace flink onder vuur te liggen. Journalist Jaffe Vink beweert in een onlangs verschenen boek... dat de organisatie altijd onterecht heeft gesproken van een giframp. Kortom, is Greenpeace inderdaad te radicaal? Vandaar die stelling. U mag het zeggen, eens of oneens. Dat kan door te sms'en naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met hekjes, standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Afgelopen zomer brak in Groot-Brittannië de hel los. Toen een crimineel door de politie werd doodgeschoten... ging Engeland massaal de straat op. En u kent ongetwijfeld nog wel die beelden. Laten we daar even naar luisteren. Kids, like 14, 13 years old, just running up to shops, smashing the windows. All of them would run in behind and just grab everything and just come out. Yeah. I don't know why people do this. Yeah. Let me be absolutely clear. Those responsible for this violence and looting will be made to face the consequences of their actions. I, I live here. I'm just astounded at what you're doing. Well, we're getting our taxes back. You're getting your taxes back. What do you mean by that? So, so by stealing things, you're getting your taxes back. Are you proud of this? Are you proud of what you're doing? It's quite clear that we need more, much more police on our streets, and we need even more robust police action. Ja, winkels werden geplunderd, gebouwen in brand gestoken en vier Britten kwamen door het geweld om het leven. Met een enorme politiemacht zijn die rellen van augustus uiteindelijk de kop ingedrukt. Maar zijn alle problemen daarmee ook verholpen? Lunch vraagt zich dus af, waarom horen we niks meer over de sociale onvrede in Groot-Brittannië? Ik praat erover met Hieke Jippus, Groot-Brittannië-kenner. Ze was daar jarenlang correspondent en is eigenlijk net terug in Nederland. Welkom. Dank je. Um, ja, op zich was het geen unieke situatie. Want ik begrijp dat het eigenlijk iedere zomer wel zo is... dat de jongeren aan het rellen slaan. Maar dit ging toch wel even wat verder. Ja, het viel hier natuurlijk vooral ontzettend op omdat het in Londen was. Omdat het zo verschrikkelijk lang uh, duurde. Het gebeurde ook wel in andere steden. Maar in feite, op lange hete zomeravonden is het goede gewoonte... voor uh, Britse jongeren om um, rellen te schoppen in uh, allerlei uh, steden. In uh, Engeland meestal. Um, heel vaak worden die uitgelegd als racistisch. Daar was in dit geval uh, geen sprake van. In dit geval ging het om aanvankelijk door de politie genegeerde onvrede... Um, uit de buurt waar uh, deze jonge crimineel uh, woonde. Buurtbewoners hielden een demonstratie... Um, vanwege zijn dood. En de politie heeft in feite die demonstratie genegeerd. Achteraf kun je zeggen... als ze daar van het begin af aan handig op waren ingesprongen... dan was, dit, was deze vonk misschien niet in het pan hmm. geslagen. Er was ook veel kritiek op de politie. Eigenlijk te, te lang het uh, maar laten lopen. Het niet adequaat ingegrepen. Kijk, naarmate die rellen langer verstreken zijn... gaat iedereen zich uh, meer verdiepen in de achtergronden daarvan. Er is nu net een academisch rapport verschenen... van twee academici uit uh, Engeland van verschillende universiteiten... die zeggen dat uh, dit in feite het bekende kruidvat was. Dat de politie altijd geweigerd heeft om zich te engageren uh, met uh, de buurt. En uh, dat als ze dat niet doen... Uh, van nu af aan, dat dat kruidvat elk moment weer kan exploderen ja. En dat geldt er niet alleen voor deze wijk, maar elders ook. Ja. Uiteindelijk zijn er uh, toch wel flink wat mensen opgepakt. Uh, een deel kreeg ook te maken met snelrecht. Wat heeft dat nou intussen opgeleverd? Dat heeft uh, opmerkelijke cijfers opgeleverd. Dat heeft uh, opgeleverd... Het, home... het, het aardige is om te weten dat uh, de regering in... Haar eerste reactie op deze rellen zei: Dit zijn allemaal gangs. He, we hadden allemaal de beelden gezien van uh, met name uh, zwarte jongeren met hoodies. Dus, uh, de, regering jonge. zei, ja, de regering zei: Dit zijn gangs en we gaan optreden tegen de gangcultuur. Ze stelde een, een gangtsaar aan die dat allemaal uh, moest aanpakken. Nu we in het meer wel overwogen stadium zijn. Aangeland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie... ook bestudeerd heeft wie er nou eigenlijk voor de rechter zijn gekomen... nou blijkt dat beeld opeens veranderd... en blijken gangs helemaal geen of nauwelijks... een rol te hebben gespeeld in dit alles. Uh, uit, het laatste onder uit dat laatste onderzoek blijkt dat er ruim 5000 uh, uh, misdadigers... in 19 uh, politiedistricten uh, voor de rechter uh, zijn geweest. Dan gaat het om Londen, Birmingham en Manchester. Uh, daar... Uh, blijkt uit dat 90% procent, uh, mannen is, dat 50% procent daarvan onder de 20 is... en dat er heel hard gestraft is door de rechters die zo verontwaardigd waren... die snelrecht uh, uh, uh, toepasten, maar die ook uh, geen mededogen kenden... en bijvoorbeeld mensen voor zes maanden de gevangenissen instuurden... vanwege het stelen van een flesje uh, mineraalwater. Wat nu zo interessant is en wat blijkt uit die, uh, wat ik de interessantste cijfers vind is dat blijkt dat een heel groot gedeelte van deze uh, ruilschoppers vooral uit achterstandswijken kwamen... En wat een cruciale factor in dit alles is... hele slechte scholing en hele slechte opleiding hadden. En in het jaar daarvoor, ik geloof dat er 42 in het jaar daarvoor van school gestuurd was, ja. bijvoorbeeld. En, en veel mensen waren onder invloed van alcohol, met name? Veel mensen waren um, onder invloed van alcohol... ook als ze die, uh, ja, ook die ze net gestolen hadden, natuurlijk. Ja, ja. Um, Uit onderzoek bleek dat 40 van die ruilschoppers... van een uitkering uh, leeft. Wat, wat er gebeurt er met die mensen? Er zijn voorstellen geweest en die zullen uh, in 2013 uh, worden ingevoerd. Er zijn voorstellen geweest dat mensen die van een uitkering leven... dat die uh, uh, zich behoorlijk uh, horen te gedragen... en dat hen een gedeelte van hun uitkering afgepakt moet worden. Dat zou dan, ze zouden dan 30% gekort worden op die uitkering. Dat voorstel wordt in 2013 van kracht. Kijk aan, ook dat dus. En je zei het al, dat onderwijs is een belangrijk component natuurlijk. Uh, wordt daar wat aan gedaan, dat probleem aangepakt? Dat die kids niet... Meer op straat zijn, maar gewoon in de schoolbanken. Nou ja, dat, daar is uh, het beleid van Labour bijvoorbeeld uh, uh, sinds 1997 al op gericht geweest om kinderen in het onderwijs te houden en zelfs kinderen uit kansarme wijken. En je, moet, je moet even goed begrijpen waar we het hier over hebben. Als wij het hebben in Nederland over kansarme wijken, dan hebben we het over wat anders dan in Engeland. Ik heb in Engeland echt in wijken rondgelopen... waar kinderen van zeven... s'nachts in het park rondlopen... die door de politie naar huis worden gebracht... en dan uh, een, een dronken of drugsverslaafde moeder aantreffen... die het kind niet eens thuis wil hebben. Dus ik bedoel, dat is echt kansarm. Dus, dus als je zegt van ja, zo'n kind zou eigenlijk naar school moeten... en, en de, vanuit de ouders al helemaal geen controle... Interesseert dan, die ouders dat... absoluut nee, dan helemaal niet. is dat een mooi gegeven, maar dat zal in de praktijk dus nooit gebeuren. Bovendien nee, dan... is leven, leven niet aan het bewind op het moment. Nee, dan moet dus heel veel geld en, en, uh, en heel veel inspanning moet daar uh, uh, tegenaan. Daar is uh, deze regering, deze conservatieve regering, ook wel van overtuigd. Maar we zeggen dat net op een moment dat alle departementen... over vier jaar uh, 25% van hun budget moeten inleveren. Het gaat economisch slecht, dus het is hmm. niet de beste tijd om dat te doen. Maar, nou, uh, was het natuurlijk ook, uh, uh, laten we zeggen... iedereen die er iets van vond, die vond er ook wat van. En liet dat ook vooral duik, uh, duidelijk merken. Uh, Groot-Brittannië zou in een moreel verval zijn beland. Tony Blair heeft zich daar tegen gekeerd. Hij zegt van het is onterecht omdat uh, de regering Cameron nu aan te wrijven. Het zijn gewoon jongeren geweest die vooral hebberig waren. Ja. En er is ook wel iets uh, daarvoor uh, te zeggen. Mensen die, als je ziet, ook onder de daders... er zijn mensen die bijvoorbeeld zelf niet begrijpen... waarom ze er met een tv vandoor zijn gegaan. Want ze hadden er al twee. Uh, het was ook meer een, uh, uh, de kans hebben op. En daar komt dan weer de aanpak van de politie kijken. De politie was hier ook absoluut niet op voorbereid... en had de mankracht niet en de inzet niet in het begin... om hier tegen op te treden. Dat kwam eigenlijk pas op de tweede en de derde dag. Ja, dus dat moreel verval, dat, dat, dat. zo erg is het nou ook weer niet. Nou ja, mensen. Kijk, er zijn, als je het weer hebt over kansarme jongeren... er lopen natuurlijk een heleboel uh, kinderen op straat... die en geen goede opleiding hebben gehad... en uit een kansarme wijk komen... en geen kans hebben op een baan. Die zien, lezen en horen aan de andere kant... de verhalen van uh, uh, de bankiers voor wie het nooit genoeg is... zien uh, uh, rijke kinderen uh, wel alles hebben... van een iPad tot uh, wat je verder maar kunt begeren. Een paar meter of stations verderop eigenlijk, ja, zou je kunnen exact. zeggen. Ja, exact. Dus die, dat die reageren met wat zij hebben, wil ik ook hebben... dat is op zichzelf natuurlijk niet zo ontzettend verwonderlijk. En dan moet ik ook zeggen, anders dan in bijvoorbeeld Parijs... in Londen wonen um, arme en rijke mensen vaak um, heel erg uh, vlak bij elkaar in de buurt. Ja... Ja. Nou was Michelle Obama, was, haar man was natuurlijk in, in Engeland... en die heeft daar ook uh, scholen bezocht. En ik begreep dat het daarna bij die scholen uh, beter was gegaan. Dus misschien is dat wel de truc, gewoon een, een soort rolmodel creëren. Nou, het ontbreken van rolmodellen wordt altijd door politie... en de academici beide uh, onderschreven. Vooral als ze het over de zwarte bevolking hebben. Um, he, de Jamaicaanse, de West-Indische uh, bevolking... daar is de cultuur heel erg die van de uh, afwezige vader. Dus er wordt altijd gezegd... Er moeten positieve rolmodellen zijn voor die kinderen. Als ze die niet hebben, dan komen ze ook uh, nooit ergens. En dat is inderdaad een ontzettend aardig voorbeeld. Toen Michelle Obama in Londen was... is ze naar een zogeheten kansarme zwarte school... in een Londense buitenwijk geweest. En daar heeft ze tegen die meisjes gezegd... jongens, het is juist cool om wel je huiswerk te maken. Het is cool om te studeren. Je kunt in principe alles. Kijk naar mij. Ik kom ook niet uit een kansrijk gezin. En kijk nou eens, ik ben de vrouw van de Amerikaanse president geworden. Nou, die kinderen die waren <lacht> helemaal uit voor toen dat bezoek voorbij ja. was. En uh, onlangs uh, zijn, uh, is de pers teruggeweest bij uh, die klas van toen. En het bleek dat dat optimisme ja. die kinderen nog steeds niet had verlaten. Nou, ik zeg, je ligt de taak toch voor al die hele mooie voetballers... die ook allemaal alle kleuren van de regenboog hebben... En, en, en popartiesten en zo, die moeten daar toch in dat gat springen. Want dat is dan een beetje de hoop eigenlijk die er doorheen spreekt... om dit te voorkomen, dan zou je het op die manier misschien kunnen aanpakken. Ja, het blijkt ook dat er mensen uit het, uit het zakenleven, met name in Londen zijn, die al uh, formeel hebben aangeboden dat ze buddy willen zijn, of, of uh, kinderen voor hun rekening willen nemen. Maar ja, of dat meer is dan uh, de bekende druppel op de gloeiende plaat, dat moet je natuurlijk maar afwachten. Ja. Dank voor het gesprek. Hieke Jippes, oud-correspondent in, uh, in Londen, dus terug in Nederland, nu, en we stonden even stil bij die rellen die ons allemaal wel bezighielden in de zomer. En hoe is het daar dan nu mee? Dat was de centrale vraag. En dit was dus het antwoord. Hartelijk dank. Het Radio Dagboek. Deze week met... Casper van Koot. Deze week komt mijn eerste roman uit. En het daarop gebaseerde cabaretprogramma gaat volgende week in de kleine Comedie in première. En eerst was er voor hem de muziek. Hij drumde ooit bij Agda de Munnik. Maar intussen heeft de nu 39-jarige van Koot in een rustig tempo ook de theaters veroverd. De nieuwe show roept de sfeer op van de jaren 20 En daarom leert hij nu zelfs dansen in de stijl van die tijd. We treffen hem daarom bij de theaterschool in Amsterdam. Ja, we gaan nu naar binnen. Het is maandagochtend. En uh, iets voor tien. En uh, ik heb zometeen dansles. Voor het eerst in... Uh, nou, 15 jaar. De stijldansles heb ik nooit gehad, dat, wat op school, uh, nee, nee, nee. Dat, uh, ja, nee. Toen was ik al met breakdance en Electric Boogie bezig, dus toen uh, had ik mijn hele eigen school. Ja, We waren helemaal in de Rocksteady-crew en zo, en dat, uh, dat deden we toen, met gevaar voor eigen leven... ...want we draaiden op ons hoofd, terwijl we dat helemaal niet konden, op tapijt ook. En uh, dat ging dan... Je was toen nog soepel en ledig, maar ik zou het niet meer moeten doen. En je moet een pasje hebben hier, maar dan... dat heb ik dus niet. Ik heb geen pasje meer, want ik heb geen studiefinanciering meer, dus dan gaan we aanbellen. Hallo. Nou, ik, ben een, ik ben wel een observant, observator. Ik ben ook wel. Een, op sommige momenten wel uh, ja, een, een, een eindselganger. maar dat is meer als ik. Ben, ik denk dat ik al heel jong met, met uh, dingen opslaan uh, bezig was. Dus, uh, maar nie, ik was er niet zo bewust mee bezig. Maar ik merkte wel dat als ik bijvoorbeeld een stem van een leraar, dat zat ik dan gewoon voor mezelf te doen. En op een gegeven moment begon ik te praten als die leraar, dus deed ik die leraar na. Ja, daar werd wel uh, om gelachen als het goed was. En toen we eigenlijk in de laatste twee jaren van... Uh, waar Owen Schumacher trouwens ook op school heeft, op het gymnasium... of de laatste twee jaar, toen we, toen, toen we daar aan het, aan het schoolcabaret, aan het kerstcabaret gingen meedoen... waar Owen ook altijd heel erg uh, goed was en heel veel deed. Uh, ja, toen merkte ik wel dat ik dat uh, heel erg leuk vond. Want uh, het cabaret, daar kon toch alles in samen. Daar kon je ook muziek maken. En, uh, dus eigenlijk is het daar een beetje begonnen. En toen ik aan het eind van de middelbare school uh, een keuze moest maken, was het of... Ja, doorgaan in, in, in de muziek en echt proberen conservatorium te gaan doen. Drums. Of naar de theaterschool. Ik zal de eerste zijn die, die, die, die, die zegt, uh, je hebt dit niet nodig om er te komen. En, en met dit bedoel ik die school waar ik nu naar knik. Waar we voor staan. Dus ik vloek in mijn eigen kerk. Maar dat vind ik wel. Ik bedoel, maar het, is wel, het was voor mij wel goed, laat ik het zo zeggen. Want ik ben een, nou niet lui, maar wel iemand die uh, was ik. Dat heb ik echt moeten leren. En misschien wel door de discipline hier op school. Dat ik, uh, ja, dat je echt... Uh moet werken en dingen moet opslaan om, om verder te komen, zeg maar. Um, moet je hem stap voor stap doornemen of ga je gewoon, nee, ja. ah, gewoon boom Gewoon boem. Ja, oké. Maar doen je wel mee de eerste keer, toch? Uh, nee, ik wil kijken juist oh. wat jij hebt. En dan gaan we daarna wel weer... Ah, ja. Komt-ie. Ja, ik ben ook wat zwaarder, wat steviger geworden. Ik heb ook wel, wel wat getraind en zo, of fitness gewoon om, om het soepel te houden en alles te, te doen. Maar ja, dan merk je toch dat je, als je dan niet danst, heel lang dat je die uh, conditie verliest. Dat is echt een soort korte baan, een uh, soort sprintconditie eigenlijk. En ik ben meer van de duursporten van het fietsen. Als ik ga fietsen dan, ja, dan fiets ik drie, vier uur. En, uh, en, en dan ga ik niet sprinten bijvoorbeeld. Vijf, zes, zeven, acht en val. Val. Jam, pam, pam, pa. Ja. U hoort dansen, is keiharde arbeid. Ja. Maar ik vind het leuker uitzien dan ik had verwacht. Heb. Ik vind mezelf ook een... Uh... Een en dat ben ik ook, en dat vind ik eigenlijk wel, uh, ik eigenlijk wel heel prettig. Toen ik rond 2000-2001 uh, besloot om, om toch echt eens iets met die opleiding te gaan doen waar we hier staan, hè. toen dacht ik wel als ik dit ga doen, en dat was meteen een solo programma, dus meteen uh, in de diepe om het maar zo te zeggen, als ik dit wil doen dan uh, ja, moet ik mezelf wel de tijd gunnen en niet zo korte baan zoals ik altijd gewend was. Van Pang, uh, even dit doen en dan weer dat doen. Dan moet ik echt de tijd nemen om het goed te doen. Ik sta nog steeds in uh, middenzalen en uh, heel af en toe een, een grote. En, uh, en daar ben ik heel blij omdat ik die keuze heb gemaakt. Dat ik langzaam gegroeid ben en, en nog steeds. Asper van Koot in zijn radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Vanavond is de presentatie van zijn boek. En daarover hoort u natuurlijk morgen in het radiodagboek. Zometeen, 1. Greenpeace is te radicaal. Dat is de stelling. We zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Eerst is hier nu Gert Kluk. Radio 1. Het NOS Journaal. Hongarije heeft de Europese Commissie formeel om bijstand gevraagd. De Commissie heeft een brief gekregen waarin het land een aanvraag doet voor mogelijke financiële steun. Hongarije heeft een hoge staatsschuld en de Hongaarse munt staat zwak. Verschillende kredietbeoordelaars dreigen de waardering voor Hongarije te verlagen. In het noorden van Syrië is een bus met Turkse pelgrims onder vuur genomen. Bij de aanval raakte de chauffeur en een pelgrim gewond. De bus maakte deel uit van een konvooi dat op pelgrimstocht was geweest naar Mekka in Saudi-Arabië. Ooggetuigen zeggen dat de aanval werd uitgevoerd door Syrische militairen. Duitsland ziet af van het heffen van belasting op het oorlogspensioen van ex-dwangarbeiders. Staatssecretaris Wekers zegt dat de Duitse regering hem dat heeft laten weten. Vorig jaar besloot de Bondsdag dat de belastinggever zou worden op de pensioenen van ex-dwangarbeiders. Die naheffing kon oplopen tot honderden euro's. En de Italiaanse schaatser Enrico Fabris stopt met onmiddellijke ingang met de wedstrijd Sport. Fabris heeft laten weten dat hij geen plezier meer beleeft aan topsport. De Italiaan was jarenlang een van de beste allround schaatsers ter wereld. En dat zijn hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie in het hele land, behalve in Limburg en in delen van Twente en de Achterhoek, komt nog plaatselijk dichte mist voor. Het is een aanrijding geweest op de N11 Leiden richting Bodegraven tussen twee vrachtwagens. Daarbij is olie op de weg terechtgekomen. De weg is nu tussen Alphen en Bodegraven dicht vanwege opruimwerkzaamheden. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. Crimineel Greenpeace moet het land uit, dat kopt de Telegraaf vandaag. PVV vindt dat de Milieuclub zo vaak over de scheef gegaan is... dat nu echt maatregelen moeten worden genomen. De kritiek zwol aan na het protest tegen een kernafvaltransport. Dat uh, uiteindelijk eindigde in de rechtszaal. Greenpeace probeerde een spandoek te plaatsen op het spoor. waar het transport overheen ging. Uh, dat moet uiteraard onderzocht worden. Maar het uh, veroorzaken van gevaar. dus het hoeft nog niet eens een, een daadwerkelijk uh, ongeval plaats te vinden. maar het veroorzaken van gevaar voor uh, spoorwegverkeer. is al uh, strafbaar. En uh, wat nu onderzocht wordt. is hoe, uh, hoe ernstig daadwerkelijk dat, dat graven. en uh, het uh, ...opblazen van zo'n spandoek daadwerkelijk geweest is... ...en hoeveel gevaar dat veroorzaakt zou kunnen hebben voor het spoorwegverkeer. Ja, dat was de officier van justitie. Die zaak is dus nog in onderzoek. Maar ook in het schandaal rond het gifschip Probo-Koala... ...kwam Greenpeace flink onder vuur te liggen. Is de kritiek op Greenpeace terecht? Of verlopen de acties van Greenpeace onverminderd, vreedzaam en geweldloos? Ik praat erover met de directeur van Greenpeace, dat is Sylvia Borren. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van Stand.nl. En dan mag u alleen maar ja of nee op zeggen. En dan gaan we zo meteen uitgebreid doorpraten aan de hand van de stelling. Hier komen die keuzes. Met dit kabinet is het grote Greenpeace-pesten begonnen. Nee, denk ik niet. Ik noteer een nee. Een milieuorganisatie als Greenpeace mag best de grenzen van de wet opzoeken. Ja. En de laatste, Greenpeace was vroeger veel radicaler. Nee.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 Ik dacht al zoiets. Um, uh, uh, ja, waarom? Kijk, als je uh, ziet dat er misstanden zijn in de wereld... van wat voor soort dan ook... en je wilt verandering... Uh, dan word je al heel gauw radicaal genoemd. Als je nu kijkt naar de geschiedenis van Greenpeace... dan zie je dat Franse kernproeven in de Stille Oceaan gehouden werden... en dat het Greenpeace-activisten waren die dat hebben gestopt. En daar is de hele wereld nu heel blij om. Je ziet dat de commerciële walvisjacht uh, groot afgenomen is vanwege acties van Greenpeace. En nu is het Obama en Amerika die uh, landen voor de internationale, um, dit soort nee. internationale afspraken wil houden. Dus, en, en recentelijk, om een voorbeeld te noemen, hebben we grote bedrijven zoals Nike, Adidas, Puma en H&M zo gek gekregen dat ze beloofd hebben om hun kleding giftvrij te produceren. Dus iedere keer als wij ergens mee bezig zijn... dan ontmoeten we eerst weerstand. Hmm. Ja, goed. Dat is een, dat is een, rijtje, een, een rijtje met opzommingen van, van succesnummers, zullen we maar zeggen. En u zegt in het begin was daar ook wel commotie over. De PVV is het in ieder geval uh, niet met u eens. Zij zeggen dat, uh, dat u zo vaak over de schreef gaat... dat uh, dat schadelijk is voor het imago van Nederland. Ja, ja. Um, dat volgens mij staat in onze grondwet, en dat is iets waar we heel trots op moeten zijn... dat er recht van vrijheid van meningsuiting is en recht op uh, protest. En uh, Nederland heeft een heel erg goed imago uh, op democratie... en uh, liberaal omgang met elkaar gehad altijd. En het zou een interessante discussie zijn over... Wie de imago van Nederland op dit moment meer schaadt. PVV of Greenpeace. Ja, nou ja, goed, Dat is een beetje jij bakken natuurlijk. Maar uh, zij, zij staan ook niet helemaal alleen, de PVV. Want ook de VVD heeft uh, gevraagd om uit te zoeken... of milieuclubs die de wet overtreden... gekort kunnen worden op de overheidssubsidies. We hebben even uh, gebeld vanochtend met de VVD. De woordvoerder René Leegte. Die zegt van nou, wij zijn niet voor het uitzetten van NGO's. Uh, dus zoals Greenpeace. Maar uh, die motie is wel aangehouden. En daar staan er een paar concrete vragen in. Hè? Uh, bijvoorbeeld uh, een vraag aan de staatssecretaris is, wordt iedereen geacht zich aan de wet te houden? Dus ook eh, organisaties als Greenpeace? Ja, dat snap ik. En dat is ook een discussie, uh, dat is de juiste discussie. En we hebben gelukkig wetten en we hebben gelukkig rechters. Um, en het is belangrijk voor ons om aandacht te kunnen vragen... voor uh, dingen die wij wel goed vinden en dingen die wij niet goed vinden. Maar het lijkt me dat in een rechtsstaat... die discussie ook um, in de rechtbank uh, gevoerd moet worden. Ja. En het idee dat um, wij in de afgelopen paar jaar... zoveel uh, radicaler zijn geworden of zoveel meer... Uh, problemen hebben gehad met de wet. Uh, dat is wat mij betreft, en ik heb het helemaal laten uitzoeken... gewoon misinformatie. Nou, nou we komen zo nog wel over op een paar dingen die zij dan wel noemen. Het uh, de, de tweede deel van die motie van de VVD... die dus nogmaals is aangehouden... want zij willen ook die rechtszaken eerst afwachten. Uh, zij zeggen van, ja mocht het inderdaad zo zijn dat de wet wordt overtreden... ja dan kan het niet de bedoeling zijn dat overheidssubsidies... en dus belastinggeld hiervoor worden aangewend. Ja, dat is interessant. Uh, dit wordt vaker gezegd. Het is belangrijk om te zeggen dat Greenpeace expres geen subsidies aanneemt van overheid en ook niet van bedrijven. Uh, want wij zijn wat dat betreft gesteund door bijna een half miljoen Nederlanders... en wereldwijd door miljoenen mensen. Maar u krijgt wel geld van via de loterijconstructie, uh, uh, toch? Ja, ik denk niet dat de postcode loterij het prettig zou vinden... als u hen zou benoemen als overheid. zijn. Nee, nee, nee, maar goed, da daar, zou, daar zou de overheid natuurlijk wel een stokje voor kunnen steken nog misschien. Nou ja, dan, dan zou dat dus weer een aanval zijn op uh, het recht van een loterij om hun goede doelen uit te kiezen. Hmm. Ik zou dat heel verrassend vinden. Ja. En net bij de keuzes zei u wel, van uh, milieuorganisaties als Greenpeace mag best de grenzen van de wet opzoeken. Toen zei u ja, ja. maar niet, niet over de grens gaan. Dat vindt u ook niet. Nou ja, de, kijk, de grenzen van de wet opzoeken als het gaat om. Uh, laten we eens kijken. Laatst was uh, de kolencentrale van Essent. Daar hadden wij een rechtszaak gevoerd. Dat is doorgegaan uh, naar de Raad van State. Toen heeft de Raad van State gezegd... inderdaad, de milieueffecten zijn niet genoeg uitgezocht... en de bouw moet stoppen. Uh, toen heeft meteen uh, Maxime Verhagen gezegd, gezegd... Nou, je hoeft je niet zoveel aan te trekken van een Raad van State-uitspraak... wat wij heel verrassend vinden. En toen hebben wij uh, voor een dag... Uh, een blokkade opgeworpen voor mensen om door te gaan bouwen... omdat wij het gevoel hadden dat wij juist binnen uh, die rechtspraak handelden. En dan kan je dus zeggen... Um, hebben wij dan iets verkeerd gedaan doordat wij een blokkade hebben opgeworpen... In dit geval uh, is er zelfs uh, uh, niemand wat dat betreft nee. aangehouden. Nee. Maar goed, u zegt als de, als de rechter daar iets van uh, vindt... Dan, dan horen we dat dan wel en tot die tijd uh, mogen wij uh, gaan zover we, zover we willen gaan. Ja, en het is misschien belangrijk om te zeggen dat wij uh, Gandhi uh, als onze grote held zien... Uh, die altijd geweldloos in verzet ging... Um, en die dat uh, vredig en veilig deed. Mm. En wij, dat is een van onze belangrijkste kenmerken van Greenpeace. Dat uh, wat ons betreft we veilig, geweldloos... Protest gebruiken als een middel om aandacht uh, te vragen ja. voor de dingen die anders moeten. G Geweldloos misschien, veilig, dat is natuurlijk waar de discussie over gaat... naar aanleiding van het kernafvaltransport. Hè. Dat uh, eindigde dus vorige maand in de rechtszaal. Um, u, u vindt nog steeds dat dat een geëigende actie was? Ja, en het is jammer dat de Telegraaf daarin um, ook dingen heeft geschreven... die wat ons betreft gewoon niet waar zijn. Uh, de actievoerder die in het voorbereiden van die mislukte actie... Uh, aangehouden werd. Die is ook op vrije voeten gesteld. Uh, op dat moment, uh, na een aantal dagen, uh, met de opmerking dat er geen onveiligheid aan het spoor was. We hebben ook geen spoor ondergraven. We hebben een ballon geplaatst binnen de Bielsen en binnen de sporen. En daar is absoluut niets onveiligs aangeweest. Toch snappen mensen dat niet helemaal, want iemand op onze website die reageert... Ook, die zegt, waarom moet de regering acties subsidiëren waarin dingen worden vernield? Dus graven onder de spoorbaan. U zegt, dat hebben we niet gedaan. Maar goed, in de buurt van de spoorbaan. En mensen schade kunnen oplopen door het lekken van nucleair afval... als er iets met die trein was gebeurd. Dat is precies het onderwerp waar het over gaat. Um, er wordt met kernafval gesleept... Van Borselen door België naar Frankrijk. Veel burgemeesters zijn daar heel bezorgd over. En uh, als er. En deze acties gebeuren overigens op een zijspoor. waar de trein langzaam zou zijn gaan rijden. en die zou gestopt zijn. Um, als dit kernafval op het hoofdspoor. Uh, richting België en naar Frankrijk. in Parijs en dan naar de kust van Frankrijk rijdt. en er zou een ongeluk gebeuren dan is onze berekening dat als de trein harder rijdt dan 50 kilometer... en dat doet hij, die, die rijdt 80 tot 100 kilometer... en er zou dan een botsing zijn... dan zouden wij een ramp hebben zo groot als Tjernobyl. En het is precies deze zaak waar wij ons over opwinden. Goed, dat is die zaak is nogmaals onder de rechter... dus daar moeten we ook afwachten wat daarover gezegd wordt. Ik zei het net al, we kijken zo nog wel even naar wat andere kritiekpunten. RTL Nieuws namelijk heeft geïnventariseerd een lijst van discutabele acties... Laten we eens even snel doorlopen. 2008, het storten van stenen in zee om vissers te verstoren. Ja, dat is leuk. Um, in nou, dat Europa... vonden die vissers niet, hoor. Nee, maar luister. In Europa is afgesproken dat er marine-reservaten, -reservaten moeten zijn om de visstand um, beter te krijgen. En we zijn nu 80% overbevist in de Noordzee. Die afspraak is met Nederland gemaakt. Sinds die tijd, en dat is nu al ongeveer 15 jaar, geloof ik... Um, wordt die afspraak niet nagekomen. Uh, Noorwegen en een aantal andere landen gebruiken zelf stenen om te zorgen dat vissers in sommige delen niet kunnen vissen... omdat ze met sleepnetten die hele ondergrond helemaal kapot maken. Dus het is een, um, een gebruik van de overheid zelf... en het is een afspraak met die noordelijke overheden ook gebeurd. Dus, ook dus wij staan nog steeds achter die actie inderdaad? Wij Twee... staan zeker achter ja. die actie, want als, als wij willen... dat wij überhaupt nog vissen in onze zee hebben... als we de hele Noordzee niet kapot willen maken... dan moet de overbevissing teruggebracht worden. 2007, Enkele... dit is allemaal uit de inventarisatie van RTL, hè... Enkele Greenpeace-activisten werden in ten neus aangehouden... omdat ze zich hadden vastgeketend aan een schip dat geladen was... met krantenpapier uit Canada. Was ook niet gevaarlijk. Misschien voor de Greenpeace-activisten. Nou, ik, ik, ik. Deze, deze zou ik na moeten uh, zoeken. Maar ik neem aan dat het gaat over uh, dat wij tegen ontbossing zijn. En dat wij heel bezorgd zijn over al het papier wat overal gebruikt wordt. En als u weet dat er per paar minuten een uh, voetbalveld bos gekapt wordt in deze wereld, wat en de longen van de wereld zijn, en mm. wat inheemse volkeren uh, hun leven raakt, en dat betekent dat we met die boskappen en branden, überhaupt onze CO2-uitstoot weer omhoog aan het jagen zijn, dan zou u zich kunnen voorstellen waarom hmm. wij ons opwinden over papier. Er is nog een medewerker van Greenpeace in 2006, de vergaderzaal van de Tweede Kamer, binnengedrongen tijdens het debat over de miljoenennota, en er zijn ook wel geldstraffen uitgedeeld in het verleden. Um, Richard Mos, dat is de woordvoerder van de PVV, die zegt, als Greenpeace weer terug gaat naar zielige zeehondjes redden, dan ben ik als eerste lid. Um, Daar hou ik hem aan. Ja, ja. Nee, maar dan moet u wel teruggaan naar dat soort acties, denk ik. Nou, wij, uh, wij, wij doen acties om de planeet te beschermen in allerlei vormen. Dus we willen levende oceanen, we willen sterke oerbossen... we willen dat de dieren het goed hebben en de mensen het goed hebben... en dat we de zaak niet kapot maken met elkaar. Nee. En daar zullen we voor blijven strijden. En in deze tijd... Um, is het zo overduidelijk uh, hoe belangrijk dat is. En dat is ook waarom steeds meer mensen ons steunen wereldwijd. Ja. Een reactie nog op Twitter. Marjan Oosterhout zegt... Uh, door de extreme acties worden ze hun eigen obstakel... in het realiseren van duurzame resultaten. Dat vindt u niet? Nee, dat vind ik zeker niet. Nee. Nou, laten we kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren en dan komen we zometeen graag terug om die reacties even door te nemen. Ik kijk alvast even als aftrapje op onze site, want daar worden die percentages keurig bijgehouden. Ruim 1600 mensen gestemd nu. Greenpeace is te radicaal, dat is de stelling. 54% is het eens, 46% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, ik ben het eens met mevrouw Poren... Dat ze op veiligheid spelen, want ik heb nog nooit gelezen dat ze een uh, actie voerden in een land waarvan ze op hun vingers konden natellen dat ze wanneer ze gepakt zouden worden, 10 of 20 jaar zouden krijgen. Maar, dus, dus eigenlijk hebt u wel een beetje kritiek op Greenpeace dat die acties niet ver genoeg gaan. Die gaan veel te ver. Oh, kijk, ik dacht al, er zit een cynische ondertoon in. U vindt het helemaal niks, hè? Nou. Er wordt zo even gerefereerd aan, uh, aan het storten van die betonblokken. Ja. Uh, dat verdedigt ze door te verwijzen naar uh, Noorwegen. Dat, dat overheden het daar ook het doen. Doet. Maar Greenpeace is geen overheid. En Greenpeace neemt kennelijk het risico met het storten van die uh, betonblokken... dat vissers daar met hun netten achter raken... En hun schepen worden omgetrokken, dus ze stellen mensenlevens op het spel. Ja. Duidelijk meneer, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Nina uh, Nou, Ik ben het heel erg oneens met de stelling. Uh, ja, Greenpeace gebruikt namelijk nooit persoonlijk geweld. En ik denk dat de huidige regering een veel groter gevaar is voor de natuur... dan dat Greenpeace een gevaar is voor de maatschappij. Dat is duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Screenpeace is een schandalige maatschappij... dat ze blokken neergooien op de zee... waar de vissers niet weten precies waar ze liggen. Als ze dat wisten, zou het anders zijn. Want, met... want dat is het verschil, zegt u, ook met die overheden daar in Scandinavië. Daar weten de vissers precies daar van weet, waar die blokken liggen. Daar weten ze het wel. En ze denken ook niet na over... dat de vissers al heel veel ingeleverd hebben, gesaneerd hebben... en nu al een hele moeilijke tijd meemaken... omdat het de vis. Heel moeilijk te vangen is doordat de olieprijzen zo hoog zijn. Hmm. En dan hinder die mensen. Maar er zal maar één visser overlijden of omgetrokken worden. En dan zou ik toch niet als Greenpeace dat op mijn ja. gebeten willen hebben. Dank ben, u. Bent u visserman? Mede, ver, mede. Ja, ik hoor het al een beetje aan het uh, accent. Mooi dat die ook bellen. Hartstikke goed. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met uh, Jan Parmentier uit Hengelo. Ja, ik, uh, ik ben niet tegen Greenpeace, maar ze maken toch fouten. Gaan er bepaalde zaken toch te ver, dat van die blokken wordt genoemd, dat is gewoon gevaarlijk. En wat er met dat spoor is gebeurd, weet ik niet helemaal zeker. Er is onduidelijkheid over, maar men moet gewoon oppassen. Maar wat belangrijk is, zeg ja, de regering, de huidige regering, die bedreigt het milieu. Uh, waar Greenpeace is iets aan moet doen, dat is de grootste bedreiging voor het milieu. En dat is de overbevolking. En daar heb ik ze nog nooit over gehoord. Dat is ook de reden dat er zoveel gevist wordt. Want de mensen willen wel allemaal dat dat nat visje blijven eten. Ja. Maar we zijn overbevolkt, er zijn alle geleerden het over eens. En daar zal iets aan gedaan moeten worden. Ja. En anders wordt het niet opgelost. Ja, en, dan, en dan kolencentrales is genoemd. Uh, ja, de elektriciteit moet opgewekt worden. De mensen zitten met de handen in het haar. En uh, wat ze beter kunnen doen, uh, wat, wat veel CO2-uitstoot veroorzaakt. Al, alles wat wij in de wereld weggooien en alles wordt eens afval, zeg ik altijd, wordt verbrand. Daar is technologisch geen noodzaak meer voor. Dat zou gestopt moeten worden. Ja. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Graafland. Ik vind uh, de PVV een criminele organisatie. De VVD en de CDA. Kijk maar naar de megastallen. We zijn het vuilste land van Europa. Wat doen ze daaraan? Dierenpolitie hebben ze opgesteld. Maar laten ze die megastallen opdoeken. De regering is crimineel en niet krimpies. Stand.nl. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, Greenpeace is helemaal niet te radicaal. Ik ben dus oneens met de stelling. Ja. Uh, als jij een actiegroep bent, dan uh, zoek jij uh, van nature de grenzen van de wet op, want je vecht tegen die wet. Dus dat is op zich uh, is, is dat heel normaal en het moet natuurlijk niet te gek worden. Dat is wel duidelijk. Maar als je dan de argumentatie van die meneer De Mos van de PVV hoort. Waarin hij zegt dat Greenpeace de, de, het imago van, van Nederland gaat. Nou, sorry hoor, maar dan kan ik nog wel een club noemen. En dan zou ik zeggen dat is een eigen club. Dank u wel voor het bellen, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zeg hem maar. Ben jager, ik ben jager, visser en vvd'er. Oh. Maar ik ben het oneens met de stelling. U bent het oneens met de stelling? Oh. Zonder Greenpeace hadden we geen oerbossen meer. En hadden we geen vis meer in de Noordzee. Kijk aan, dus u zegt je kunt ook, uh, laten we zeggen, uh, allerlei dingen doen waar Greenpeace wel eens actie tegen voert, maar toch uh, voor die partij zijn? Absoluut. Ja. Ja. ja, nou dat is mooi, dank u wel en goede reis. Want hij is onderweg, zo te horen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met nieuw huis. Nieuwenhuis. een nieuw Nieuwenhuis. Uh, ik vind de hoofdlijn is dat Greenpeace tegengaat dat dus de uh, milieus verknoeid worden. En dan gaat er natuurlijk wel eens een. Uh, Dingetje mogelijk te ver. Maar als zij er niet waren. dan was het net als die vorige meneer zei: één grote kaalslag. Dus u zegt van als het mogelijk iets te ver gaat. dan is daar de rechter voor om ze terug te fluiten. De rechters heb ik nou ook niet al te veel vertrouwen in. Ze moeten natuurlijk zelf een beetje secuur wezen wat kan en wat niet kan. Mm. Maar er kan ook wel eens iets uitgelokt worden en ook iets misgaan. En ik geloof beslist dat een heleboel zaken overdreven worden. Goed. Ook Er wordt gemanipuleerd met als er iets misgaat... dan wordt dat geweldig hoog uh, uitgeschreven. Daar moet iedereen van weten, terwijl het mogelijk wel beperkt is. Mm. Okay. Ik, ik denk niet dat zij uh, opzettelijk... Uh, ...amoreel gezellig gaan vertonen. Nee. Het is gewoon de dingen te keren. En ik vind het vaak bijzonder moedig... ...hoe ze dingen ondernemen. Ja, u... je ziet hoe dat op zee gaat. Ja, u, u, u neemt het op voor Greenpeace, duidelijk. Dank u wel. Stampertnl, goedemiddag. Hallo? Oh, ben ik aan de beurt? Ja. Oh, uh, met uh, Marieta Heinsman. Uh, ik ben helemaal eens met de vorige sprekers. Uh, oh. uh, Greenpeace is een uitstekende uh, club... Die uh, onderzoek doet en, en waar bedrijven, in, of oh, juist ook in buitenland wetten overdreven, daar uh, zoeken uh, zij juist uit waar, waar het aan mankeert. U bent voor Greenpeace, kort Wat het Kortoen. imago aan betreft, van de, uh, wat ik vaak met mijn uh, Duitse familie en kennissen opgeroepen. Uh, uh, uh, uh, uh, wat hier wel uh, te doen is vanwege de PVV. En, en uh, wat uh, mij he uh, heel verheugt, is dat uh, sommige indust industriële bedrijven met mij eens zijn. Mm. Dat het imago in de wereld door de PVV naar uh, het Nederland daar, uh, onder oh. doorgaat. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. We doen nog snel eentje. Stam.nl, goedemiddag met wie? Ja, goedemiddag. U uh, spreek met Aziz. Ik ben uh, oneens met uw stelling. Ik vind dat uh, de overheden het grootste criminelen zijn. Ze lopen op uh, voorraad kapitaal op lijken. Dat ja, staan uh, het vernietigen van het milieu. En trouwens, het milieu is al reeds vernietigd. Er is geen, geen, geen, geen terugweg. Is dat geen is e al vernietigd, zegt u. Dus eigenlijk is Greenpeace ook al overbodig? Nee, nee, ja, nu wel. Nu is al, ja. Het, het gebeuren is al gedaan. En ik wil ook iets zeggen... Nee, ook... nee, nee, wacht even, wacht, wacht even. Nee, nee, niet meer nog, want het is goed zo. Bedankt voor het bellen, Aziz. Uh, want we gaan snel terug naar Sylvia Borren. Die heeft meegeluisterd, de directeur van Greenpeace. Want die moeten we nog wel even de mond gunnen natuurlijk... om te reageren op al deze mensen. Uh, mevrouw Borren, ja, zeg het maar. Nou, dank voor uh, veel steun die ik gehoord heb vanuit uh, verschillende invalshoeken. En uh, het is zo dat er veel milieu al kapot is, maar het milieu kan zich ook herstellen. En daar staan wij voor. Maar, die, maar goed, die steun hebt u sowieso. Uh, en mooi dat daar ook nog wat bellers zijn die dat onderstrepen. Ik hoorde toch ook wel, wel een paar kritische geluiden, met name van de, van de visserman. Die zei ja. van ja, uh, het is wel even een verschil uh, of je overheid bent en die blokken in zee gooit. Of, uh, of je doet dat als uh, particuliere organisatie. Ja, en, um, de eerste wat ik ik wil zeggen is dat uh, wij altijd precies aangeven waar we stenen hebben geplaatst. Uh, en het tweede is ja, ik zou dolgraag willen dat de Nederlandse overheid... Uh, de afgesproken zeereservaten uh, zou gaan uh, bewaken. Dat heeft overigens uh, staatssecretaris Bleker nu ook toegezegd. Maar we zien nog niet dat het gebeurt. En dit is wel ons uh, dilemma. Daar waar de overheid hun eigen afspraken niet nakomt... en daar waar uh, de overbevissing dus al 80 procent heeft geraakt... is er ook geen vis. En ik snap heel goed de visser die zegt... denk aan hoe moeilijk wij het hebben. Uh, ik zou ontzettend willen oproepen voor duur een duurzame visserij. En ik denk dat de Nederlandse overheid de vissers ook zou moeten helpen... om hun overcapaciteit terug te brengen zonder dat het hen te veel kost. En om te zorgen dat visbestand weer kan groeien. En dat we een goede balans krijgen tussen de visser en de vissen. En dat kan als deze overheid haar eigen afspraken nakomt. Ja. De stelling is Greenpeace is te radicaal. U, u zegt van dat is niet zo en we zijn ook niet radicaler dan vroeger. En ook, we worden ook niet radicaler in de toekomst. Nee, dat klopt. Uh, Gandhi is ons grote voorbeeld. En uh, wij zullen blijven vechten voor een gezonde planeet en tegen misstanden. Dank dat u uh, meedeed in deze Stand.nl. Sylvia Borren, directeur van Greenpeace. Er uh, wordt uh, veel op gereageerd, ook via Twitter zie ik. Uh, blijf dat gewoon doen. U kunt ook uh, reageren nog de hele middag op onze site. Ik ga daar toch even de... De nummertjes verversen, dus even kijken hoeveel we hebben nu... 1854 mensen hebben gestemd, 51% eens, 49% oneens. Er is wel wat veranderd in die percentages dus in de afgelopen minuten. Dus die heeft Sylvia Borren erbij gekletst. Greenpeace is te radicaal. We gaan naar Thijs van der Brink aan de andere kant van de tafel... voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Lenit Hart is bij ons uh, te gast. Zij nou. uh, sympathiseert met de, uh, de Orca-coalitie. En uh, elk moment verwachten wij de uitspraak in de zaak. Morgan, de Orca, waar gaat hij naartoe? Blijft die, uh, gaat hij naar Tenerife of gaat hij weer de zee in? Dus daar komt ze over praten. Verder is Douwe Draaisma te gast. Hij is een van de auteurs van een boek over de top 2000... Ja. Waarvan ik ja, hoorde betreffend. dat jij daar ook aan mee gaat doen, tot ja, ja. mijn verbijstering. Ja, maar dat is een heel wetenschappelijk uh, verhaal geworden. Het is echt, ja. echt interessant. Ik had zaterdag een econoom die ook prachtige invalshoeken bij had, bij, die, bij ja. die simpele lijst van 2000 liedjes. Klopt. En Douwe heeft dus de invalshoek van hoe komt het nou dat de platen die je rond je twintigste hoort, dat je die uiteindelijk toch het mooiste vindt? Nou, daar gaan we het met hem over hebben. En van Boekstein is naar Omaan geweest. Je weet dat de koningin daar uh, uh, van plan met ook naartoe te gaan. En hij zegt, dan uh, nou ga ik nog niet verklappen wat hij zegt, of ze er nou wel of niet heen mag. Welk liedje moet wat jou betreft echt in die top 2000? De final. Countdown. Ja, van Europe. Ja, dat is een beetje mijn puberteit. Iets daarna. Ja, nou, dan klopt dat wel weer. Ja, want de me heeft uitgezocht. Het is een interessant boekje, is echt leuk om te lezen. Um, goed, we gaan er zo meteen meer over horen. En nog veel meer zometeen na tweeën. Dit is de dag met uh, Thijs en Elsbeth. En ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag.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 Je verdient te weinig om een fatsoenlijk huis te kunnen kopen. En je verdient te veel om een sociale huurwoning te mogen huren. En huren in de vrije sector is niet te betalen. Wat moet je doen? Minister Donner reageert. Vanavond in Radar, half 9, bij de Tros, op Nederland 1. Wat doen kinderen door de weeks? Die gaan naar school. Ze krijgen de kans aan hun toekomst te bouwen. Elke dag. Wat doen 150 miljoen andere kinderen? Ze werken in een mijn of op een vuilnisbelt. Ook elke dag.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 Het is easy sale bij weekend.nl. Shoppen vanuit je luie stoel en thuis laten bezorgen. Nu tot 50% korting. Eerstweekam.nl. Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. Ook de nieuwste elektronica. Nu tot 15% korting. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1.